Bij Leiden is de snelweg A4 afgesloten vanwege de ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook het luchtruim is dicht. De bom werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst haalt de ontsteking eruit. Daarna wordt de 500 pond naar het Natuurgebied de Vlietlanden gebracht, waar hij onschadelijk wordt gemaakt.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 De A4, Den Haag-Amsterdam, is in beide richtingen dicht tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp. Verkeer van en naar Amsterdam kan beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A44. Verder staat de file op de A10, de ring van Amsterdam, richting Den Haag voor de Coentenol 2 kilometer. Tot zover de verkeer. <totstuken>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 En dan wordt hier weer in het tweede uur van Houten Hoogland, want we zijn weer terug naar boodschappen gedaan, hebben vijf stoelen aangeschoven, drie microfoons erbij. Ja. Uh, het tweede uur, wat gaan we allemaal nou, doen in het twee, tweede uur? twee microfoons en drie, uh, drie, drie gasten, gasten hebben wij. Okay. In het tweede uur gaan wij praten over het huurdersplatform uh, Zandvoort. En wij gaan het hebben over het eventueel ja- of nee verkopen van krocht. Ja, en aangeschoven inmiddels is voor, van het huurdersplatform Marja Vos. PR en publiciteit heb ik begrepen. Dresa Mok, PR en Publiciteit. Dat is een forse delegatie. Fantastisch. En we hebben een voorzitter ad interim, Kauw Simons. Klopt dit hele verhaal? Het hele, het hele, het hele verhaal klopt. Um, uh, toen je ging zitten, toen begon je gelijk al met vraag 1. Die ik al, die ik al verzonnen had natuurlijk. Um, jullie zijn een tijd geleden hier geweest. En toen waren jullie in oprichting. En, um, Jerry was er nog bij. En uh, je, je zei al... Het is weer gaan leven. Er is een heel bestuur gevormd. Uh, jullie hebben een, een, een persavond gehad. Perscommuniqué hebben jullie gegeven. Hebben gelezen en begrepen. Hoe is dat nou? Uh, ik vraag aan maar, Therese. Uh, van oprichting tot wat er nu gebeurd is. Hoe is dat gegaan? Nou, dat hebben wij heel zor zorgvuldig gedaan. Het is een grote groep mensen die allemaal uh, in Zandvoort wonen. betrokken zijn. En uh, iedereen heeft daar een beetje zijn taak in gekregen. Uh, het is een beetje gegroeid door de laatste maanden heen. Je hebt een afdeling die doet buurtbemiddeling, afdeling technische dienst, technische zaken. En uh, ja, als je iets opricht, dan moet je wel goed onderbouwd zijn. En dat, uh, dat vonden wij dat we nu zover waren nou ja, als dat ik, we de lucht in konden gaan. Als ik het uh, persbericht lees, dan is het redelijk goed onderbouwd. Uh, het bestuur, ik vind het een zwaar bestuur, maar dat heb je waarschijnlijk nodig met zoveel flats. Um, is goed onderbouwd, er zijn adviseurs, er is dus een, een ad interim voorzitter. Uh, dan ga ik heel even kort naar de ad interim voorzitter. Want uh, hoe ad interim ben jij, Karel? Nou, uh, het is uh, moeilijk te combineren met mijn raadswerk. Dan moet je ook geen voorzitter van zo'n platform met huurders zijn. Nee, want je staat zijn. ook politiek adviseur dacht je Anna. Daarom. Ja. Dat wel. Politiek adviseur, dat kan ik zijn. Maar voorzitter, beter niet. En we zijn dus driftig op zoek naar een, uh, een voorzitter. Uh, we hadden eigenlijk een, een organisatie op poten staan. Maar toen bleek dat de, de vragen en de bedoelingen van Arcade, de huurdersvereniging... ...die alle huurders van uh, de KEI eigenlijk uh, dingen regelt om die uh, uh, voor de huurder eigenlijk uh, werkbaar te maken. Uh, bij, dat, bij Arcade er zijn uh, uh, eigenlijk een aantal plannen naar voren gekomen. Die in eerste instantie niet duidelijk waren. En in tweede instantie werd duidelijk welke eisen ze eigenlijk aan dat platform in Zandvoort gingen stellen. En toen hebben we eigenlijk uh, gestreefd naar een zwaarder bestuur. Ja. We hebben een nieuwe secretaris gevonden. Die uh, uh, uh, eigenlijk de, de, op beleidsniveau de gesprekken ook aan kan met ja. uh, uh, de Keizer Zandvoort. En uh, ik doe dat nu tijdelijk. Maar ik wil dus, en ik ben druk bezig met iemand te vinden die dat over wil nemen. Er staat in, uh, in de krant: Allen zijn huurders van uh, de Kei. Ja. Dus de komende voorzitter moet ook een, een, een huurder van de Kei zijn. Bij voorkeur wel. Bij, voor, bij voorkeur? Bij voorkeur wel. Maar kijk, een goede elkaar... voorzitter is eigenlijk belangrijker dan dat ja, dan hij huurder ja, is. Dat, dat, dat begrijp je natuurlijk. En uh, kijk, maar in principe streven we naar dat alle huurders ook huurderszaken doen. Oké. Okay. Ja. En in de, de statuten van, uh, trouwens, van uh, Arcade, daar staat dat bestuursleden van Arcade huurder moeten zijn. Oké. Okay. Daar is het zelfs een verplichting. Ja, oké. Okay. Um, het platform is een, een, een tussenstuk tussen de commissies en Arcade. Bestaan er nu al veel bewonerscommissies? Uh, er zijn inmiddels weer uh, nieuwe bewonerscommissies bijgekomen buiten de bestaande die er al waren. Dat is mijn volgende taak, want het hele folderverhaal heeft aardig wat tijd in beslag genomen. Door de, de eerste drukker die uh, Giga de fout inging en uiteindelijk uh, de tweede die we gevonden hebben. Iemand uit Zandvoort, Charles Bos, die zijn bedrijf in uh, Velserbroek heeft. En dat is uiteindelijk deze, dacht ik, toch wel prachtige folder geworden. Nou, er ligt hier inderdaad een, een, een prachtige folder... Uh... En die is te verkrijgen gewoon overal in Zandvoort? Die is overal in Zandvoort te verkrijgen. We hebben inmiddels hebben we al uh, 27001, 2721 woningen zijn totaal <laughs> van de kei. Waarvan we ja. er bijna ze allemaal gelopen hebben. Dus er zijn nog een paar plekken waar ze nog uh, moeten komen. Ehm... Um, het belangrijkste is eigenlijk wat ik voor de folder nog even wilde zeggen... als ik zo vrij mag zijn. Ja. Kijk de ander aan. Nee hoor. Dat uh, de antwoordkaart die aan die folder zit... eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is. Ja, daar wou ik het Zowel ook even, voor, het ook even okay, wel hebben. Oké, dan neem ik het, maak het gras voor je voeten. <laughs> nee, nee, nee, nee, want je kan rustig doorgaan. Maar uh, wat de BC's betreft... daar ga ik dus nu echt de aankomende tijd aan werken. Oké. Okay. Door gesprekken ik, te voeren. Ik zie namelijk dat je lid moet worden uh, van Arcade. Nou, moeten niet... Je moet natuurlijk niet, maar okay. als je vindt dat het belangrijk is dat we nu een, een gebeurtenis erbij, op waar we onder zitten eigenlijk, een ja, ja. overkoepelend orgaan van Arcade, naar de kei toe, dan is het belangrijk bij belangrijke zaken, wanneer er ook een rechtszaak aan vast zou zitten, ja, dan is het wel reëel om lid te zijn van Arcade. Ja, om daar recht op te hebben. Dat dan. heb ik. Um, ja, want ik, pa even... ik pak één flat met, met 100 man erin. Sorry. Ja. En 50 zijn geen lid van RK en 50 wel. Dan worden de, de zaken van die flat wordt toch behandeld. Dat ja. wordt sowieso behandeld. Ja. Dat dus dat zal, eigenlijk ja. is het een soort van sportiviteit om lid te worden. Ja. ja, het is ook een symbolisch bedrag wat ja. het kost. 60 cent per maand. Ja. En dat wordt dan gelijk met de huur wordt dat, uh, afgeschreven. Ja, ja. Maar de belangen worden dan gediend. En hoe meer leden natuurlijk ja. van RK er zijn. Hoe meer En hoe groter ook ten eerste het bedrag is, want het is ook in geld gekoppeld. Ja. Ja, want Arcade krijgt ze bijdrage op grond van het aantal leden die ze hebben. En daarnaast kunnen ze daarmee de belangen natuurlijk veel beter dienen. Ja. En nog even over, dan over de folder. Uh, dat geeft meteen antwoord op de vragen waarom een huurdersplatform. Ja. ja, klopt. Wie of wat Arcade is, natuurlijk ook niet onbelangrijk. Ja. En vooral ook, wat doet Arcade voor ja. u? Ik heb nog wel een uh, vraag over het platform. Die gaat naar Therese. Uh, is het binnen die uh, huur- en, en woonwereld gebruikelijk dat er een tussenstuk zit tussen de commissies en Arcade? Vind je dat in meerdere uh, dorpen, wijken? Uh, nou, ik weet dat ze, uh, de gedeelte in Amsterdam, Duivendrecht, ik meen uh, Hi Hi Hillegom ook, uh, hebben daar een uh, soort, die hangen aan de paraplu van Arcade. Hè? Dat... Een kleinere, uh, kleinere, nee, dan geen platform. Ah, okay. Maar het is dan een tussen... Die hebben ook een tussenschakel, daar ja, gaat het mee ja, van, maar, nee. ja, ja. Dat En dat... jullie in ieder geval vonden het noodzakelijk ja, dat de tussenplatformen ja. ja. daar iets over Nou, Er tellen, is ook, nou, er is ook een, wat mij opviel, vind ik persoonlijk, ik ben natuurlijk geboren Amsterdamse, dus ik begrijp dat wel, maar het is hier veel kleiner. Hè. Iedereen kent elkaar toch bijna wel, het contact is veel sneller, hè. de lijntjes zijn wat korter. En uh, dat valt zelfs Arcade op. En die vond het ook een hele pre prettige, prettig gezicht. Ja. Wat, die, uh, wat is ze zagen Ja, ons. En het uh, ja, was natuurlijk doordat er heel veel bewonerscommissies gestopt zijn. Doordat er geen contact uh, goed liep. En dat is ook de hoofd, een van de hoofdredenen. Uh, niet goed contact was met de nieuwe woningbouw. De KEI. Na de overname van de EMM. Zijn er heel veel bewonerscommissies gestopt. En daardoor blijven er ook heel veel dingen openstaan. He, dus dingen die eigenlijk behandeld zouden moeten worden, werden ook niet goed behandeld. Ja, er is in, uh, in de tijd van de Huurdersvereniging Zandvoort. heb ik nog eens een aantal uh, advertenties voorbij zien komen in de Zandse Krant. Wordt alsjeblieft dit ja. Want uh, eigenlijk gingen heel veel van die commissies de tijl in. Ja. Waardoor er dus uh, uh, privépersonen aan de bel van de kei gingen trekken ja. van in mijn flat gebeurt dit. En, in, en eigenlijk gingen daar heel veel gingen daar naartoe. Ja. En, zij vonden het ook niet prettig. Nee, maar als je niet gehoord wordt als bewonerscommissie door een woningbouw wat ja, ja. eigenlijk wel zou moeten. Mm -hmm. Dan zou een huurdersplatform in feite ook niet hoeven te bestaan. Maar nee. ik begrijp dat jullie dus die taak vooral zien als een soort core business. Het, het, uh, het, het een intermediair zeg maar, tussen huurders en de key. Nou, eigenlijk tussen bewonerscommissies en de keien. Ja. Kan, kan een ja, ja. bewonerscommissie die nu uh, iets vindt, ja. direct zaken doen met Arcade? Uh, ja, of in dit geval met, met ons platform ja. natuurlijk. Om maar een voorbeeld te noemen, Kijk, kom je er niet uit. Eerst krijg je het probleem van de huurder, die probeert iets te regelen. Ja. Dan stapt hij naar ze, het lukt niet. Dan stapt hij naar de bewonerscommissie toe. Stel dat het daar ook niet lukt. Dan komen ze bij ons. En dan kijken wij de zaak. Neem even een voorbeeld. Daar staan zendmasten op diverse gebouwen van de Kei. Deze vergoeding voor. Die vergoeding daar hebben ze eigenlijk de behuurders mee over de streep getrokken. Om die mast te plaatsen. En nu ineens willen ze die vergoeding intrekken. Dus niet meer uitbetalen vanaf 2012. Nou protest natuurlijk. Van ja dat is afgesproken. Je hebt al zijn mee over de streep getrokken. Dus dat moet je gewoon blijven doen. Nee, zegt dan de kijk. Daar loopt nu, of daar gaat nu een rechtszaak over lopen. We zijn eerst met de advocaten bij elkaar geweest. Hè, dus de, de twee Een uh, platform. Een platform net. Dus, met, uh, met die bepaalde bewonerscommissie, of gaat het dan gelijk met, over meerdere flats? Dat gaat dan, uh, we gaan een proefproces voor meerdere flats houden. We, één, uh, we hebben bijvoorbeeld in de blauwe flat hebben we een enquête gehouden. Daar is uitgekomen, nou iedereen wil het gewoon betaald krijgen. Het tweede punt is dat ze, bijvoorbeeld de huurders die later dan dat die mas geplaatst is, ja? dan geen vergoedingen meer. Geven. Nou, iedereen zegt... nee, gewoon betalen, want we hebben die last. He, dus die straat, dat straat zoveel, is voor iedereen. Ja. Of je daarna daarvoor... of daarna woont. Ja, ja. Nou, dat, dat gaat nu spelen... en dat wordt aangepakt en ondersteund met de rechtszaak. Maar jullie kunnen dus... voor je gevoel meer doen als bewonersplatform... dan als de bewonersvereniging. Uh, vaak wel. Ingangen, uh, je praat expertise. op een andere... Ja, vaak wel. Ja, net als uh, vroeger de Zandvoortse Vereniging van Huurders... met Maarten Dijkstraat. Die deed dat voortreffelijk... Hmm. Uh, het enige punt waarop dat stuk gelopen is. Eigenlijk twee dingen. Dat was de niet bereidheid van de KEI om toch uh, op een behoorlijke manier te praten. Er zat destijds nog een andere manager dan er nu zit. En het tweede punt. Dat is dat er toch te weinig steun van de achterbank kwam. Want je moet ook een, be een bepaalde opvulling krijgen van het bestuur. Maarten die heeft dat uh, zeg even 10, 10, 12 jaar gedaan. Op een gegeven moment wilde hij die taak overdragen natuurlijk. Maar er is toch niemand klaar? En er zat dan niemand nee, klaar. Dat is ook heel moeilijk. En dat, dat is, die twee punten zijn. Dat nou, dat, uh, dat zie je het platform dan weer, vind ik, omdat daar uh, uh, toch een bestuur staat met een aantal dubbelfuncties, jullie hebben dubbelfuncties, dat, dat sterkt elkaar al en daar staat een dubbelfunctie. Ja. ja de voorzitter is helaas alleen, maar dat is een sterk uh, stel. Nou, en daar op... kan je dus ook bij, arka, bij elkaar aankloppen van, luister, ja. die vindt dat en wij zitten hier als, als platform en wat gaan we eraan doen? Ja, ja. precies. Nou, en dat heb je dan ook in het overleg met de KEI. En daar komt het iets anders dan klachten oplossen. En wij zijn dus ook partner in het overleg met de KEI... over het maken van prestatieafspraken bijvoorbeeld. Ja, het, en, het wil en, niet zeggen dat je alleen maar komt zeuren. Je denkt ook exact, constructief mee je aan denkt ook mee, uh, de beleving wat, van de flats. En ja. wat moet er in Zandvoort gebeuren? Uh, Moeten er niet te veel uh, woningen verkocht worden? Nee. He, wat ons bezit is. He? Het, het, het, het tafelzilver moet niet allemaal uh, ingezilverd worden, om het maar zo te zeggen. Moet dat moet niet allemaal verkocht worden, dus dat zijn Belangrijke Probeerden dingen. Maar je hebt ook over. Ja, eh, over ja, nou, ja, dat, dat is dus uh, uh, ook. Denk ik, een, een, een deel van het Arcade en het Zandvoors platform. Nou, ja. dat, je, het, ja. dat je dus meedenkt. en niet alleen maar loopt de zeuren over en een lift die blijft hangen. Want dat, nee, uh... nee. We hebben ook bij die prestatieafspraken een advies uitgebracht. Mm -hmm. Samen met Arcade hebben wij dat gedaan, ook als huurdersplatform. We hebben daar constructief over Zandvoort gepraat. Dat is vertaald door het Amsterdamse Steunpunt Wonen. de jurist die daar zit. Nou, dat is samengevat in een advies. En nou en is het alleen jammer dat in zo'n overleg over prestatieafspraken. Er zijn eigenlijk twee partners. Dat is de gemeente en dat is de KEI. Die praten met elkaar. En ze vragen advies aan Arcade. Maar het is geen partner die aan tafel zit. En dat is nog jammer. De minister, de minister wil dat anders regelen. Ja? Dat we ook aan tafel zitten. Dat er drie partieten overleg gaat worden. Maar dat is nog niet zover. Maar dat gaat komen. Want ik zag daar een vingertje omhoog gaan bij Maya. Daar maken jullie je sterk voor. Uiteraard. Ja, ja, Dus, ja. De reageer daar eens op. Nou, hierop hoef ik niet te okay. reageren, want hij is natuurlijk duidelijk genoeg eigenlijk altijd de duidelijkste. Maar hoeveel tijd hebben we, tijd hebben we nog? Want ik heb. Ja. Ja. Hoeveel ja. tijd hebben we nog? Want ik wil graag nog twee dingen. Twee nou, belangrijke dingen even zeggen, ga je als gang. je het goed vindt. Ga ga en dat gaat namelijk om dat de folders door allen van ons verspreid zijn in Zandvoort. En dat we. Eigenlijk bied ik me excuses aan voor de mensen die zich geïrriteerd hebben... die op hun brievenbus aantrof of stond... Uh, dat ze geen reclame wilden hebben. Maar wij vonden deze folder zo belangrijk voor alle huurders... dat wij hebben dat niet als reclame gezien. Ge dus iedereen brief. die in een woning van de Kei woonde... ondanks het sticker, heeft toch de folder gekregen. Okay. Dan is er nog één puntje wat de krant heeft vergeten. Uh, dat is dat... Iemand, en dat is Ramona, die er vandaag wel bij is, maar graag wilde luisteren en dat zo prima vindt. Iedere maandagavond, twee uur lang, bereidbaar is, een tussenpersoon is, om de mensen naar de goede mensen toe te wijzen met hun probleem. Een spreekuur. Dus dat is een spreekuur. En, ja, een spreekuur en, en, en, en, dat, en dat is? Hoe doe je dat als je in contact wil komen? Een telefonisch spreekuur. Het staat op de achterkant van de folder. Ik heb hem hier, achterkant. Goed, dus als ja. er uh, iets is waar je als uh, huurder op wil iets kwijt wil, ja. of je wil wat vragen, dan kan dat uh, bij Ramona. En jij bent bereikbaar 06 49 43 8954. en op maandagavond tussen 7 en 9. En uh, Ramona klikt ja, dus het komt wel goed. <laughs> Uh, hoe gaan jullie verder de publiciteit in? Dit is een lelijk stevige uh, actie geweest. Ja. Wij en nu... gaan denk ik weer de publiciteit in. We gaan eerst de bewonerscommissies Wanneer maken. we... Uh, bewonerscommissies die min of meer zijn ingedut of opgeheven. Willen we graag weer uh, motiveren. Ja. Uh, dus om sterk te maken uh, dat alle wooncomplexen... Ja. Een, een bewonerscommissie krijgen. Heb je er veel op het ogenblik? Nou, dat hangt erom. Ik N, weet niet. Uh, de... Twaalf om te zijn twaalf die actief zijn. En dan zijn er, zijn er nog een stuk of twaalf die slapend zijn. Dus de helft. Die dus op, om welke reden dan ook uh, niet actief zijn. Okay. En die proberen... Dus die, die proberen je nu over om, ja. te krijgen? Dan exact. zijn jullie uh, ongeveer met uh, alle flats hebben dan een, een commissie. Dat is de bedoeling? Dat is de bedoeling. Ja. Ja. Dat is de eerste ja. stap? Ja. Met ja. de, de, de termijn de... van... Met, dit, jullie... met krantenartikelen. Nou, als, nu is dit uh, als als de flyeractie over is, die loopt door tot 9 november, hmm. hebben we een tijd volgezet. Omdat we allemaal natuurlijk onze tijd daar ja, moeten besteden ja. om het in de bussen te doen. En dan gaan wij met de volgende stap beginnen om de bewonerscommissies weer... Ja. Goed. Nou, wij, wij weten voorlopig weer even genoeg. Dank voor jullie komst. Wij uh, blijven graag op de hoogte. Ja, zoals dank jullie. jullie, uh, tijd. Zoals graag, jullie graag, graag gedaan. He? Graag gedaan. PM en, publiciteit U komt maar. Ja. Dankjewel. Als er wat is, horen we het graag. Dank je voor jullie komst. En bedankt voor... Dichter in, dichter in. Maar wij, ze wij zeggen gewoon even niks, want de microfoons staan al lang open. Dus we laten jullie gewoon even dichterbij komen, zoals Paul dat uh, doet. Wij gaan het hebben over de uitlatingen van het college, moet ik zeggen. Want er is nog niets raadsbesloten. Uh, over het eventueel verkopen van de krocht. Uh, groot krantartikel en een beetje ophef hier en daar over uh, het... Uh... Beetje ophef. U spreekt met nee, Paul, okay. <laughs> Paul Olijslager. We kunnen het meteen even introduceren ja. wie hier aan de overkant zit dus van ons. Dat is uh, Rob Dolderman, Paul Olieslagers en Fred Kroonsberg. En alle drie hebben dus een, uh, toch wel iets te zeggen over het voornemen van het sluiten van de krocht. Kan ik dit zo inleiden, heren? Zeker, Zonder mevrouw. Uh... Ja, Paal zit echt op het, op het puntje van zijn stoel. <laughs> ja. Hij zou zo erin springen, dus laten we maar eens met Paal beginnen. Uh, toneelvereniging Hildering, uh, vier uitvoeringen per jaar, twee jeugd, twee volwassenen. Dus... Uh, nee, één, één, jeugd, één jeugduitvoering en twee volwassen uitvoering, Zes, uh, zes uitvoeringen eigenlijk. Zes uitvoeringen op jaarbasis. Met daarbij nog uh, de, de pre-generale repetitie, de generale repetitie, uh, decor opbouwen, nee, noem het allemaal maar Hoeveel, hoeveel uh, dagen inclusief trainen gebruik jij de krocht? Zo om en erbij. Uh, ze kost een 12, 12 13, 13, 14 dagen, denk ik zo'n ja. beetje. Ja. In die uh, 14 dagen staan natuurlijk ook uh, jouw decorstukken, staan daar gewoon opgesteld. Ja. En dat blijft daar staan, want er moet gespeeld worden, er moet geoefend worden. Dus uh, voor een oefening ben je sowieso vijf dagen uh, vast. Ja. En uh, nu lees ik dat het ook wel in een kerk kan. Ja, dat las ik ook, ja. ja. Ik weet niet of meneer Toner wel eens in een kerk komt, ik denk het niet, want anders zou hij dat namelijk niet zeggen. Uh, je, kunt, je kunt in een, in een kerk uh, in mijn optiek geen, uh, geen toneelvoorstellingen geven omdat één het gebouw er niet voor geschikt is je kunt je licht nergens inhangen je hebt je geluid, heb je dan wel maar je zit met je licht, je zit met je podium je zit met je, met je catering, je zit met de borrel drinken. Uh, en je zit natuurlijk uh, je moet je <coughs> houden aan de regels en terecht die het bestuur van de, van de kerk natuurlijk uh, oplegt ja. en dat houdt in dat je dus ook beperkt zou kunnen worden in de stukken die je moet gaan spelen want die begrijp ik, moet je van tevoren dus even doorgeven, ja. de inhoud ja. en dan inderdaad wordt daar een besluit over genomen. Overgenomen. Plus het feit dat er natuurlijk zondags uh, smorgens een, een kerkdienst is. Ja, en er staan al die decorstukken op het. Uh, uh, hoe heet dat? Ja. Het, uh, altaar. Uh, altaar, ja, precies. Altaar. Het ja, is het geen zul, het is een merk. kerk. Nee, het is een kerk. Nee, en, dat, en, dat, en, dat, en dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, het, is gewoon, uh, het, het gaat gewoon niet. Nee, maar um, nou staat er ook nog uh, de Blauwe Trem en LDC. Als, ja. als uh, uh, gegeven alternatief. En, en is dat wat? Nee, ook niet. Want het is geen, geen theaterzaal. Ik weet niet of minuten tonen Boven ook wel eens geweest is. Waar de koren repeteren die ja. daar zitten. Maar daar kun je geen toneelvoorstelling geven. Eén, 1, 1 kun je met mensen met rollators, rolstoelen. Dat, dat wordt hopeloos om die boven te krijgen. Ja, dat weten we allemaal in die kleine lift. En de zaal gewoon. Aan zich is er helemaal niet voor, nou, voor geschikt. Keer. Over, je, je begint over boven en rollators. We nou. hebben groot respect voor jullie gekregen bij de verhuizing van CFM door al die decorstukken naar boven te schuwen. Maar dan krijg je dus weer andersom. Dus dat, dat is ja. eigenlijk uh, niet te doen. Nee, dan gaan we weer doen. Moeten die decorstukken naar boven? Alles ga je beschadigen. Niet alleen decorstukken, maar nou, ook het, het gebouw. Het zijn, heel, ja, het, lift. Het, zijn hele, thiaan, het zijn hele, grote, grote stukken. Het is geen, ja. gein, geen theater. Dat is eigenlijk ja. Ja. voor uh, hildering geen optie. Nee, want nul. als de kroon nee, niet Absoluut. zou zijn, zijn er als de, kroch, als de kroch er niet meer zou zijn, dan zou Hildering er ook niet meer zijn. Geen en dan gooi je 65 jaar toneelhistorie ja. gooi je zo door dat afvoerputje. Schandalig. Ja, Rob. Uh, veel al in, in de krocht te vinden met allerlei uh, ah. dingen. Ik heb je laatst met een steek gezien rondlopen. Het is bijna weer de 11e oh, van de 11e. het weer de 11. dus dat, dat gaat weer die ja. kant op. Ja. Maar ook dansschool. Ja. Ja. Nou, een dansschool in de kerk zie ik, zie ik zo niet zitten. Of? Nou, we kunnen het wel gezellig maken. Ja, ja, ja. Dat, dat is een ding dat zeker is. Maar ja, jij, euh, als dansschoolhouder, hoe, hoe denk jij daarover? Nou, als ik eerlijk mag zeggen dat ik zo acht... Dat ik acht à negen maanden per jaar toch voor de dansschool in de krocht aan het werk ben. Hmm. En ik zou moeten verhuizen naar een andere locatie waar ze dus deze faciliteiten niet hebben. Nou, dat kan ik net zo goed... Wat faciliteiten zijn. Ten eerste ja. hebben we dus te maken met een, een prachtige, goede vloer. Ja. Wat voor ons heel belangrijk is. Iedereen is heer, zeer tevreden. Uh, een, een spiegelwand. Nou ja, ja, liever had ik ze van alle kanten gehad natuurlijk. Maar ja, om dat te realiseren in een kerk of in het LDC lijkt me ook heel moeilijk. En de uitstraling van de krocht heeft het gewoon. Ja. Het is niet nieuw, maar het is schoon, het is gezellig en iedereen geniet daar. Dus ook, ook voor jou goed, uh, geen, uh, zeker geen, niet. geen optie? Nee, absoluut niet. Geen alternatief? Nee, geen nee. alternatief. Dan gaan we nog even naar uh, de oude, de seniorenvereniging Zandvoort. Ja, wij uh, hebben als bestuur hebben we, uh, met onze mond open kennis genomen van het voornemen om de krocht te verkopen. En als de deskundigheid en de mensen die het betreft geraadplicht waren... hadden we hier niet eens hoeven te zitten. Want wij maken als seniorenvereniging... ongeveer twaalf keer per jaar gebruik van de krocht. En daar zijn we heel blij mee. Omdat het een voorziening is die op twee fronten werkt. A, commerciële insteek. B... Een verenigingsinsteek. En dat is zo essentieel voor het goed leiden van een voorziening... dat je daarmee dus eigenlijk elke keer goed zaken kan doen. Nou ja, na nou het omgooien van het gemeenschapshuis... Bleef er eigenlijk maar één verenigingsgebouw over, en dat is de Krocht. Ja. Daar maken jullie gebruik van als drie. En er zijn nog meer uh, er zijn dingen. Er veel meer Kinderfeesten, er is vanavond en gisteren ja, was er dus. een, een. Eigenlijk bestaat dat dan niet meer in Nee, en het LDC, dat weten we inmiddels allemaal. Dat is verziekt. Wat betreft het verenigingsleven. Er is een nou, er structuur. Er zit, er, zit, er zit nog maar één vereniging in, de ik begrepen. Het geheel, dat is echt dramatisch. En wat mij dus het meest steekt dat men nog steeds niet ruiterlijk heeft aangegeven... waar het fout is gegaan. Dan heb je het over de LDC, hè? Ja, de toenmalige verantwoordelijke wethouders, uh, tonen en uh, Stratus. status... Stratus? hebben nog steeds niet, geen verantwoording afgelegd... over de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Nou wordt er, uh, nou wordt er al, al maanden over het LDC uh, gediscussieerd. De politiek uh, neemt geen besluit. Dat is Zo hard mag ik dat wel zeggen. Maar nu zijn we alweer bij het volgende bezig. Het college vindt dat dat verko verkocht moet worden. Belachelijk. Maar het is ook niet de eerste keer dat het opgegooid wordt. Het museum, dat hoor ik al, al een paar jaar. Nu komt de krocht erbij. Wat mij verbaast, en dat vraag ik ook aan jullie... is er met jullie wel eens gesproken over uh, dit soort plannen? Paul, zijn ze ooit bij jullie geweest? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik neem aan dat nee. je eerst gaat... gaat, nee. gaat nee, maar ik, uh, ja. ik, ik wil wel heel even inhaken. Want we, we hebben nu een probleem. En dat, dat schetsen we met z'n allen. En daar moet een oplossing voor komen. Ja. Hè? We ja. kunnen wel met z'n allen roeptoeteren langs de kant van... Uh, het mag niet en het kan niet. Maar wat is dan de oplossing op een gegeven moment? Nou, ik denk dat, dat uh, als de gemeente toch besluit met de raad... om uh, de krocht te koop te zetten... dan zul je daar een aantal eisen aan kunnen... Leggen als verkopende partij. En je kunt het op het, op het bestemmingsplan kun je het zetten. Je kunt op een gegeven moment de prijs dusdanig maken voor een aspirantkoper dat het interessant is om het te kopen en te gaan exporteren. Maar dan wel onder die voorwaarden Precies. dat het dezelfde bestemming moet blijven behouden die het nu heeft. En dan, dan, is, het, dan is het op zich niet zo'n probleem. Maar als er op een gegeven moment gewoon verkocht wordt, het wordt platgegooid en er wordt een huis neergezet of een blok flats neergezet, ja, dan, dan is het echt foutenboel. Dan is het echt fout. Oh, je bent al een stap verder. Uh, ja, je, je bent al. Nou, valt me wel mee. Nou ja. <laughs> je bent al bij de verkoop en je bent al bij de voorwaarden. Maar uh, als ik nou een stap terug ga. Een ja. uh, aantal jaren geleden hoorde ik dat er geld gereserveerd was voor de renovatie van uh, dit gebouw, de krocht. Ja, 1,2 miljoen heb ik begrepen. Ja. Nou, uh, zou je dus als partijen. Ja. Die daar graag willen blijven zitten. Gewoon eens kunnen vragen aan de politiek. Van, gaan wij dat nog gebruiken? Dat, ja, en dat is het? gebeurd. Afgelopen maandag hebben we met een aantal mensen om de tafel gezet. Ja? Op initiatief van het CDA. Van ja. Gijs. Uh, daar is duidelijk gezegd. Ga nu eens even tijd winnen. Dat is één. Maar tegen waarom moet je tijd, tijd winnen dan? Tijd winnen. Dat er niet te snel nu besloten wordt om de krocht te verkopen. Dat tegen, is één. gezegd tegen? Tegen een paar politieke partijen. Ochi. Okay. Uh, van de PvdA was aanwezig, een paar mensen van de VVD was aanwezig, een paar mensen van het CDA mm. was aanwezig. En, en het, het gesprek ging over de krocht? Het gesprek ging en over de krocht en het, vooral het LDC. Okay. En toen is dus gezegd: laten we nou eens dus eerst eens even tijd winnen, dat is één. En laten we nu eens een bedrag reserveren bij de komende uh, begrotingsbehandelingen over meerdere jaren. Want afschrijven kan je natuurlijk over een hele lange periode. Maar er is toch een bedrag gereserveerd? Nee, er is op dit moment uh, is het heel onduidelijk wat gereserveerd is en hoe dat gaat. Laat waarom trek je dat niet boven water dan? Nou, dat is de, de bedoeling is nu... Kijk, de Raad, uiteindelijk verantwoordelijk... heeft op dit moment een verkeerd product LDC-verenigingsleven in handen. Uh, die moeten dus eigenlijk zorgen dat dat hersteld wordt... Want het is toch belachelijk dat er nu ja, vierkante ja, meters... Wat jij bedoelt is het faciliteren van het verenigingsleven. En dan dat zo sowieso een gebouw. Dat sowieso. Ja, okay. eh, dus dat moet je faciliteren. Dan moet je goed nadenken. Wat gaan we op korte termijn doen en wat gaan we op lange termijn doen? En daar is een, een goede notitie voor nodig. Wat we willen. En daar, dan moet je dus zorgen dat je de deskundigen op dat gebied. Uit het verenigingsleven. erbij betrekt. Ja. Ja, en weet, dat je, je, als je, weet je wat het probleem is, denk ik? Dat wij uh, aan de zijkant. met z'n allen mogen, mogen vertellen. Dat is een, uh, De toenmalige burgemeester van de Heide. heeft op. Uh, initiatief gehad om een groep samen te stellen uit het culturele leven. Om een cultureel beleidsplan voor het Ik zie jou dat presenteren. Tonen. In het museum, ja. dat hele mooie grote boekwerk. Ja. Dat ligt dus gewoon bij meneer Tonen, onderin, onderin la is er nooit meer uitgekomen. Daar hebben, ik denk, tien of elf verenigingen zich helemaal met medewerking van gemeentemensen, met ambtenaren, zich het schompers aangewerkt om dat goed in elkaar te zetten. En er gebeurt gewoon helemaal niks mee. En dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt nu. Niets. Nul. En ik denk dat het geld, die 1,2 miljoen... ergens in het LDC verdwenen is... en in de rotonde bij de Tolweg. Denk ik. En, en, daar, en ik denk dat er ook nog wat her en der uh, betaald is aan mensen die een stukje tuin moesten opgeven voor uh, de rotonde. Voor die rotonde wat breder te maken. Precies. Dat maar dat, dat zijn aannames die... Uh, dat zijn aannames, natuurlijk. Dat, dat, dat zijn aannames laten en we dat daar is even misschien ook blijven. niet zo. Wat, maar in, wat, in ieder wat, geval 1,2 miljoen. Ik weet niet waar die is. Nou, maar dat staat dus als een paal uh, boven water. Jullie hebben dat hele grote dikke boek. Hoe lang is dat geleden? Uh, uh, uh, uh, uh, een jaar of 8 9. Dat is al heel lang geleden. En daar is verder niks mee gebeurd. Ga je dat weer boven water trekken dan? Ik heb dat laatste nog een keer met, uh, nou misschien een jaar, anderhalf jaar geleden, met Gert over gehad. Van, wat, wat, wat gaan jullie nou eigenlijk doen met die, met die, ja. uh, met die prachtige cultuurnotitie die we met z'n allen geschreven hebben? En daar kreeg ik een, ja, een vaag ontwijkend antwoord over. Maar is die dus nog ja. actueel? Zoude je, zou je er nog op dit moment ah, ik eens denk eens dat mee je van kunnen moet herschrijven. Je moet ja. ja, Ik denk nee, dat je nee, moet herschrijven op, nu. Op, op kleine details neem ik aan, maar. Ja, daar ga er ik wel staat... vanuit. De, de, de rode lijn staat nog steeds. De rode lijn was, hoe kunnen we, hoe kunnen we eigenlijk mensen in Zandvoort betrekken bij het culturele leven, zodat het niet uitsterft langzaam. En dat is voor alle verenigingen. Dat is de Wurf, de ja. toneelvereniging, de dansschool... Uh, ja. noem het allemaal maar op, uh, jullie vereniging. Want we vergrijzen met z'n allen een beetje. Ik pak nog even terug om dan te zeggen dat de Raad... bij de komende begrotingsbehandeling nu het initiatief moet nemen... om A, tijd te winnen, alvast een bedrag te reserveren over een aantal jaren... om ervoor te zorgen dat de nieuwe Raad de gelegenheid krijgt om eens goed na te denken wat ze gaan doen om het culturele leven in Zandvoort op de kaart te houden en dat te laten bloeien en dat te laten groeien. Dan stel je dus eigenlijk voor dat het stuk wat ertoe gepresenteerd is gewoon boven tafel komt liggen en geactualiseerd wordt zoals het zou moeten zijn. En daarin beschreven dat er een verenigingsgebouw moet komen voor de verenigingen. Maar ook wie dat beheer doet. Want als je een verenigingsgebouw hebt, dan moet je daar enthousiaste mensen voor hebben die dat trekken. En die ervoor zorgen dat zowel de commerciële kant als het verenigingsgedeelte betaalbaar en toegankelijk blijft. Ja. Ik denk, en, nu, maar die hebben we. Want wat ik, moet echt, ik moet even toch wel heel even zeggen dat Theo, de beheerder van de krocht. Nou, die, echt, die is echt, die man die, die leeft voor het gebouw. Die is gewoon, als staan er tien mensen uh, zitten te britsen... dan zit hij de hele middag erbij <coughs> voor uh, tien koppen thee en, en twee koppen koffie. Dan ja, nou, ga er maar precies. zitten de hele middag op je koffie. Nee, dat, dat staat ja. weet maar, je dus dat, staat echt dat, echt dat Theo een, een heel. Uh, laten, dat hij heel gedreven is. Ge samen man. met Rob trouwens. Hoor. Moet maar, mag ik nog even terug naar die, die tijdswinst? Hè? Uh, is de bedoeling dat. Uh, de, de, de, ...schuif het even voor je uit, hè, die tijdwind Wordt die tijd gebruikt nu om eens even rustig na te denken... ...over het stuk wat er al ligt... ...over het actualiseren... ...over uh, het in uh, gesprek gaan met de diverse belanghebbenden ja. die daar zijn... Ja. ...en vervolgens met de politiek zeggen van... nou, ...dit ligt er en wat gaan we nu doen. Dat is jullie plan voor het... Er moet dus nu een structuur komen en ja. jij zegt het eigenlijk al. Jij geeft al een structuur aan. Ja. En dat moet aanstaande 5 november door de politiek, door de raad afgedwongen worden. En laat alsjeblieft het college en de organisatie even op zijn handen gaan zitten. Want wat we nu op dit moment binnen het LDC hebben gekregen is echt voor het verenigingsleven dramatisch. Ja, maar daar, uh, daar zijn alle verenigingen het al over eens. Alleen daar gebeurt geen mee. Nou, Want dat weet ik niet Er is, uh, er is uh, nog één vereniging die daar zingt En uh, voor de rest zijn er een heleboel verenigingen zijn er uitgelopen En die zitten inderdaad, eentje zit in een kerk En eentje zit, uh, die zit nog ergens anders uh, Ik lees wel dat er dinsdag over gesproken gaat worden Gaan jullie inspreken Rob? Ik ga heen. Ik, ik kan eh, niet meer, ik heb al uh, vorige okay, keer ja, ja. bij Ronde Tafel Mag je inspreken, ja? daarna niet meer Dus maar, nu uh, ligt is, de bal bij de raad Juist Ik denk juist. dat het een heel mooi verkiezingsprogrammapunt is dit. Ja, de dat, de is, de de ook de ook. dat is parkeren oh, ja, ja, ja, ja, ook. Hier, hier, we schuiven allemaal al ja, tors. maar we ik, ik zit hier niet voor het parkeren, ik zit hier voor de kroch. Dus ik vind het culturele leven in dat ook wel een verkiezingspuntje uh, waard, het, uh, toch? Uh, <coughs> ja, mag ik het met jullie nog even hebben over de petitie? Die op dit moment is een petitie die je kunt tekenen digitaal. En volgens mij wordt dit massaal gedaan. Klopt dit? Gisterenmiddag bijna wat 200 je, handtekeningen. Op. Precies. Ja. En wat gaan jullie er vervolgens verder mee doen? Wordt dat aangeboden aan? Samen met het uh, grote boek wat ik acht jaar geleden <laughs> heb. Uh, precies. Precies, ja. Ik denk dat het zoiets wordt. <laughs> ja. Ja, maar het feit dat, dat het zo massaal getekend wordt is toch ook wel iets, denk ik dan, waar je als gemeente niet omheen zou moeten willen. Nee, dat, maar ze schrijven het ook zelf, want ze hebben dit jaar een thema vrijwilligersprijzen 2013. Ja. En dat thema luidt, dorpsgenoten laten deelnemen aan de samenleving. Nou, ja. ik zou ja. zeggen, uh, uh, beter kan het niet. Ja, wij met z'n allen worden nu genomineerd, want wij willen allemaal deelnemen aan de samenleving van Zandvoort. Ja. Maar ja, Paul die, ja. die zegt, uh, we kunnen het over de politieke, uh, of tenminste over verkiezing einde van maken. Eigenlijk zit hier wel een nieuwe politieke partij van Zandvoort. De culturele ondersteuning. is <laughs> Cultu een uh, ja. Daar kan je natuurlijk flink om lachen, maar uh, wat mij betreft wordt er uh, heel veel naar de verkiezingen toe uh, uh, gegooid. En helaas wordt dit nu ook een beetje die kant op gegooid. Hoe is jullie lobby bij de politiek, Fred? Nou, Want ik neem aan dat je nu bij elke politieke partij aan de bel gaat trekken. We, we doen ons uiterste best om hun ervan te overtuigen dat ze aanstaande 5 november een hele belangrijke beslissing kunnen nemen. Maar... ...voorlopig maar even via een PM-post. Pas Post, op hoe de dan plaats. Ook. Pas op de plaats. Geld vrij maken. Ja. Wel geld vrij maken. Hè. Dus je moet wel wat doen. Dus je moet wel een visie hebben en zeggen... Hmm. We, we, ...we moeten gaan investeren. Uh, uh, dat is heel belangrijk. En daar zou je dus verspreid over een aantal jaar... ...een budget voor moeten vaststellen. Dus ze hebben alle kans de politieke partijen... ...om zich 5 november uitstekend voor ons burgers te profileren. profileren. Maar nu heb, nu heb jij uh, afgelopen uh, week... Met een aantal uh, mensen van de politiek gesproken. De politiek kan toch gewoon zeggen: Wij verkopen niks. Dat uh, zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, hoe is dat in het gesprek uitgekomen dan? Is daar een, een mening naar voren gekomen? Uh, We gaan nu een poging wagen, maar dan moet men van tevoren goed uh, alles op elkaar afstemmen. En een aantal politieke partijen moeten de boel coördineren dat als er een amendement komt dat het ook kans verslagen heeft als één. En ten tweede, als dat eventueel ontkracht wordt door het college... dan moet men gewoon het poot even stijf houden. En dan wordt het zeer interessant. Er wordt mij toch redelijk vaak verteld dat het college doet wat de raad wil. Ja, Zo zou het moeten zijn, ja. Maar dat is ook nog een, een, een punt, maar daar komen we later nog wel eens op terug. Ik vind dat de raad behoorlijk op afstand is gezet... Gezet of laat zich zetten? En laat zich zetten. Okay. Ik heb wel begrepen dat de VVD... niet onwillend staat tegenover het idee om de kroeg te verkopen. dat dus de grootste partij van Zandvoort. Is niet op uh, het gehoord. passen op de plaats verhaal, nee. maar gewoon voor de Ik gehoord. heb begrepen dat, dat uh, uh, binnen de VVD uh, gesproken wordt... dat het ja, in de huidige tijd en de crisis... En, want dat is natuurlijk een prachtig kapstokje, de crisis... Uh, om, om ja, dit soort uh, dure... Voor de gemeente dan toch maar af te stoten. Uiteraard onder voorwaarden, maar ze staan er niet onwelwillend tegenover. En als ik het verkeerd begrepen heb, dan lig ik in commissie. Maar ik heb het nog goed begrepen, dacht ik. Ik uh, ben zeer benieuwd wat er uh, dinsdag en woensdag gaat uh, gebeuren. Want, uh, ja, wat, ja. Het gaat zeker ja. zeer ja. interessant worden. Ja. Helaas, of er, er, er is door ja. jullie als verenigingsleven ingesproken. Er is door jullie. Met fractieleden gesproken van diverse partijen. Waaruit uh, je zou kunnen opmaken dat sommigen dat wel willen. En ik hoor daar iets anders. Nou, ik, ik ben nog niet zo ver als, als Fred, moet ik zeggen. Dat okay. jullie moet ik even ontkrachten. Maar ik heb nog niet echt met, met partijen uh, officieel gesproken erover. Ga je dat wel doen? Nou, ik ga in deze avond in ieder geval. Uh, zet ik mijn repetitieavond even opzij. En dan ga ik wel even in het raadhuis zitten. Ja. Ja, wel en wat Rob? Wat te zeggen lobby jij bij, uh, bij partijen? Heb jij gesproken met mensen? Nee. ik heb me, uh, Wat dat betreft heb ik natuurlijk een beetje opzijde gehouden. Uh, aangezien dat ik ook nog werkzaam ben binnen de krocht. En, uh, maar dat wil je ook graag blijven? Dat wil ik natuurlijk heel graag blijven. Maar ook de, de, de contacten met, met, met Theo Smeert wil ik ook heel graag heel houden. Ja. Het is natuurlijk ook zeer gespannen op het ogenblik. En ja, ja. Het, is, het, het, het, het is voor mij heel moeilijk om dus... Ja. ...tussen twee mensen in te gaan zitten. Ja, dat... dat, dus dat, dat ja, de politiek dat, dat. en Wat, de heel begrijpelijk. Ja. Heren, uh, wij wachten dinsdag af. En uh, de, heel kort. Want je bent eigenlijk maar ad interim natuurlijk. hè? Daarom. Uh, dinsdag is uh, misschien betrekkelijk... ...want het is dinsdag en woensdag... ...want dinsdag wordt een flink gedeelte van de tijd... ...ingenomen door de Algemene Beschouwingen. Ja, maar dat klopt. Maar ik denk niet dat ik erop kan gokken dat het woensdag wordt. Want als die beschouwingen snel lopen, dan wordt het alsnog dinsdag uh, besproken. Dus uh, hij, hij, en zij, bedankt, hij en zij die uh, dat willen komen luisteren, kom dan toch die dinsdag. Met het risico dat het woensdag uh, ook gaat gebeuren. Uh, we gaan het zien hoe de raad zich daarover gaat uitspreken. Ik hoop dat ze jouw uh, uh, dwingende advies meenemen. En dan komen we later nog een keer op terug hoe dat uh, gaat, uh, ingevuld gaat worden. Dank jullie wel. Dankjewel. Succes, heren. Ja, uh, nou, ze, één ding is niet begrepen: intekenlijst. <middels> We'll Nou ja, ik vind, er gebeurt wat in Zandvoort en uh, het balletje is opgegooid en er wordt flink op gereageerd, vind ik. Um, wij gaan afronden met de agenda. Ja, want er gebeurt nog veel meer ja. natuurlijk. Hè? Het is vandaag natuurlijk de nationale 50-plus dag. Ook vandaag is uh, de dansavond van Danscentrum Rob Dolderman in, in Theater in de Krocht. Aanvang 8 <laughs> uur en ook, uh, daar ligt <tie> overigens ook nog... Zij Rob een intekenlijst, dus mocht u een petitie willen tekenen, die ligt daar. Die ligt in de krocht om te tekenen. Ja. Dan is er morgen, ik hoor steeds die galm eroverheen komen in die drie seconden. Uh, 3 november is het Requiem van Faurey in de Agatha Kerk. En dat is een, een zangspectakel van je welste. Er is flink geoefend en het begint om vijf uur tot zes uur. En de toegang is gratis. Ja, en dan hebben we 4 november alweer een activiteit in Theater de Krocht. Wat hebben we toch veel activiteiten in Theater de Krocht? The Furies on tour met Davy Arthur. Aanvang 20 uur 15. Op 5 november is Cinema Nostalgie. De Beatles Hard Days Night. De oude film. In het Circus Theater Zandvoort om 1 uur s middags. Het Poppentheater volgt op 6 november. Het Zandvoort Museum. Aanvang 3 uur. Dan 9 november de babbelwagen in hotel Faber om 8 uur aanmelden voor gratis kaarten bij Marcel Meijer. Ja, het is tegenwoordig zo druk dat je kaartjes moet hebben ja, en uh, helaas en... als je geen kaartje hebt, mag je dit waarschijnlijk nee, niet in. Nee, maar we hebben voor u wel nog even een e-mailadres info@babbelwagen.nl of als u het per telefoon wil doen 06 13 dan uh, op 10 november, dus volgende week zondag, is de creatieve ontdek-en-doedag in de showroom van Oudstrijden. Daar wordt uh, van alles gemaakt. En je kan naar Glas en Lood kijken. Sieraden worden gemaakt. Ja, en, en dat is van 11 tot 5 uur. En ik heb begrepen dat dat in de showroom is in uh, Noord. Dan hebben we elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar in de Zandvoortse bibliotheek. Van, 5 tot, uh, sorry, van 3 tot half 4. En je mag ook je eigen voorleesboek meenemen. Het is gratis voor leden en niet leden. Dan uh, ronden wij het af door mede te delen dat de gastheer van vandaag nu in de studio zit bij uh, Pieter Joustra. Ja. Floris van Hotel Hoogland, die zit uh, uh, in de studio en die gaat vertellen wat er allemaal uh, in en om Zandvoort en Hotellerie uh, ja. gedaan is. En dan, dan gaan wij afsluiten met een aantal bedankjes. De techniek, Pascal van de Beek, Thomas de Jong, Mark van Dalen. De redactie was Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. De koffie met gulle hand werd geschonken door Gert van, Dijk, van Kuik. Sorry. En de presentatie Henny van der Leden en ikzelf. En wij en ben hebben Zonneveld. vandaag weer van genoten. En wij wensen iedereen een heel prettig weekend. Ja, en Hoogland bedankt voor de gastvrijheid en de koffie en de thee. Zelf dwars, bang voor zijn eigen lied Dus zette hij gitaar opzij En schreef het liedje niet Zij had een vriend, ze was met hem al vele jaren samen Men vond hen wel een aardig stijl Als ze op feestjes kwamen Ze droomde van een andere man Met die hele fijne stijl Maar ze had een vent en alles went Dus bleef ze maar bij hem Als je weet wat je wil en je kan Dat je denkt en je doet wat je moet als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel goed. Hij was al 40, had een baan, maar voelde zich ellendig. Dat jarenlang hetzelfde doen maakte hem onbestendig. Een jonge gast die bod hem aan om hun team te versteeggen.